Ja, ja, daar zit ik op te wachten. Ja, zeker. Het is een, uh, ja, zeker. Het is een heel, is een heel groot ja. programma. Zijn, uh, wordt het programma ergens gepubliceerd? Um, sowieso via de VVV. Ja. En ik heb zelf de, de, de regionale uh, bladenprogramma toegestuurd uiteraard. En ik wil ook dit jaar uh, zeg maar per, uh, per zondag uh, een klein persberichtje even sturen. Wat informatie sturen als het een leuke noemenswaardige act is waar, uh, waar wat over te vertellen valt. Oké. Okay. Ja, ja ik, We even ik, even. ik vind het wel leuk. Ineens komt 2 mei jazz-up. Ik denk, oh ja. Die <laughs> vind je leuk. Ja, dat is le leuke muziek. Ja, ja dan, dan kan ik echt iedereen aanraden. Ja, dan is... mag ik het misschien nog even noemen, zondag 5 september. Ja, uh, hot Club de Frank. Hot dus Club een beetje, de Frank. Ik heb ze gevraagd om... Ja, uh, ja, ja. Ik heb uh, ze gevraagd om een Franstalige uh, programma te brengen. Franstalige jazz. Dus het is weer net even wat anders als, als het ice cream you scream achtig gebeuren <laughs> oké okay. voordat we weer in het uh, nieuws gaan zitten want uh, dan moet ik altijd denken aan de periode dat ik hier met pieter jouwstra zat die ging gewoon rustig door tot uh, tot uh, in het nieuws dat hij helemaal nergens was dan maar we gaan toch echt nu op naar het nieuws en straks uh, nog een keer naar het tweede uur van deze goedemorgen zandvoort Mieke, bedankt alsjeblieft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 Under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. Cause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 aangeschoven. Ja. Uh, vertellen hoe het met mannenkoor zit, want ze zijn op zoek naar mannen. Echte mannen. Echte mannen. Zoiets? Ja. <laughs> denk ik denk dat we zoiets hebben. Dan uh, hebben we om vijf voor half twaalf uh, dat er uh, weer een kerkpleinconcert wordt uh, gegeven met Johan Bieropoot. Ik zei vanmorgen nogal in een een of ander etablissement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 te twijfelen of zal ik wel, of zal ik niet. Geef je op als kandidaat door op zo'n roep. En, en er, lopen, er lopen genoeg hier in Zandvoort rond die met een, een beste sterke, een stem uh, zuidwester stem: hebben. hoor oh, zegt het woord. Ja, zoiets. zoiets. <laughs> nou, ja, jij kan, jij je had het kunnen doen, maar. Jij bent een koper. Ja, wil, het, uh, dat was het in de naam gebleven. Goed, je bent er ja, aangeschoven, Iepo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, want uh, je zit ja, hier. Uh, uh, uh, Nanning is er niet? Nee, ik, ik zeg ook, laat, laat ik het maar alleen doen. Dat is zo makkelijk.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 dat was een werfactie. Want ja, het, uh, het koor dat uh, verouderd en vergrijst uiteraard uh, met die jaren. Nou ja, kijk dan... Uh... Uh, ik zie er nog <laughs> vrij jong uit, dank je. Maar in ieder geval... <laughs> Ja. Ja. We hebben het over vergrijzing. We uh, hebben uh, het ja. over vergrijzing. Maar we hebben ook mannen. Wij hebben uitsluitend... Jonge geest, Jong, jong Jonge van de hart. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En goed van stem. Ja. Maar in ieder geval, we hebben die avond gehouden. En het werd een succes. Ja? Zijn Met name toch? ook onze burgervader Niek Meijer was aanwezig. Heeft hij zich aangesloten? Hij heeft zich jammer genoeg niet aan kunnen aan sluiten. sluiten. Maar hij stond op het punt. Om het maar Hij zei, wel... ja, jammer jongens, moet je goed luisteren. Ik heb dinsdagavonden meestal een raadsvergadering. Ik zit nou tussendoor ja. kan ook wel. Nee.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 Als eerste tenor. Ja. En ik zit nu bij de bassen. Dus ik heb na... gaat in je leven. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een mooie carrièreontwikkeling bij de ja, Mannen nee, Maar ik zou je wel vertellen... Ja, nee. Als je een, ja. een mooie uh, ruige basstem hebt... Heb je die? Die heb ik denk ik niet. Maar ja. ik heb wel een basstem. Ja. En...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 Ja, kijk, het, het, het, het, het, het is een enthousiast koor en daar gaat het om. Ik ja. bedoel, uh, mensen die, die, die kennen elkaar allemaal mm. en dat, uh, uh, ook in een pauze dan ben je lekker met elkaar aan de babbel. En na aflopen heb je ook nog even een gezellig een, een pilsje en dan, uh, en dan komen ja. de gesprekken los. en me erom. hoor heb je dat toch ja. enzovoort zo. Dus het is hartstikke leuk allemaal. Ja. Is er Zandvoorts onder ons hier op die dinsdagavond? Uh, nou, Zandvoorts onder ons. Je, ons kent ons ja. natuurlijk wel, ja. dat ja, is ja, ja. wel waar.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 het uh, muziekpaviljoen. Zou het niet leuk zijn als jullie nou, dan dat, dat uh, even je, met Mieke nee, Taal nee, nou, kunnen afspreken de, de, en zeggen we van... We nou, alles afspreken, maar het ga, ik ben zeker... Stukje staart, nou, promotie. Club, dus ik kan alles afspreken, en maar, bovendien allez. het staat bij die zeer bekende kaasboer nee, voor de Durselwand. Dus. Ik ben het helemaal met je eens, maar uh, wij, hebben, wij hebben dus gezegd van joh, uh, wij moeten zo weinig mogelijk buiten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 die kennen er beter niet aan beginnen. Nee, het is het, niet aan een, een beginnen. soort klankbord van het raadhuis. Nee, als nou, het, was, het was maar een idee. Ja, maar die ideeën zijn altijd welkom. Ja, ik wil ja. Uh, er niks aan de hand hoor, nou, daar ja. gaat het niet om. Maar wij hebben als bestuur hey, gezegd, we moeten dat zo min mogelijk buiten gaan optreden, want dat heeft geen zin voor ja. ons. Ja. En als we een leuk, uh, leuke klank willen houden, dan moet je dat binnen doen mm -hmm. en dan kan je je uitdragen. Kan het ook op een, uh, dan, als je buiten, hè, je zegt het al, op zo'n uh, verhoging, dan zou het uh, dan wel lukken?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 Hoe komt zo'n vrouw er nou achter van een man dat een vriend in de badkamer zingt? Uh, je bent wel eens met elkaar op vakantie. Oh. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja jullie, jullie zijn kiddels die zoeken overal iets achter. Ik bedoel, dat doen, dat doen wij nooit. <laughs> uh, wij doen dat nooit, nee. Met, nee. met name het woord nooit. <laughs> uh, het, is, uh, het is altijd heel gezellig in, uh, in het of uh, in, uh, in, het, uh, in het gemeenschapshuis, sorry. ons, uh, ons uh, jullie, onze thuis In Jullie halen, ja. clubhuis kan je eigenlijk wel zeggen. Uh? En we geven drie keer per jaar een prachtig mooi uh, vorig jaar mee begonnen. Ja, om dat weer aan. eens te laten drukken met allerlei uh, foto's en. Ja. en, en, en, en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 Je raakt aan gevoelige snaren. Absoluut. En ja. ik heb al gezegd. Krijg je er ook energie van als je zoiets doet? Nou, ik zou je vertellen, ik stond uh, met tranen in mijn ogen, ja. hoor, mijn gerustheid. Ja. En toen kregen we na afloop we van die organisatie we een roos. Ja. En al die mannen spontaan die gaven die roos aan die zieken. Ja, leuk. Die te lagen. Dat is een ervaring volgens uh, mij. Dat, ja, ja dat, dat is echt, dat is echt ja. prachtig. Een was andere dat. ervaring is de buitenlandreis.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 er zat een versterking aan. Nou, het ging over de hele stad, bij wijze van spreken. Ja. Ik, ga toch zo prachtig ik ga toch eens even. Dus als je nou die stichting nog eens een keer benadert. dat is een goede installatie maken. <lacht> nee, maar dan. Dat, dat, dat, ja, ja, de... Ik ben het wel met je eens, maar. Uh, uh, maar niet alleen voor Sanford Mannaco, maar ik denk ook voor andere uh, gelegenheden. Ik zou ja. bijna zeggen: van uh, het zou ook nog wel eens een aardigheidje kunnen zijn. op een van de eilanden. Dan zit ik dan toch weer te denken aan dat eiland waar jij zelf verdomde hekel aan hebt. Welke eiland? Ah, Ameland. Ja, ik heb aan geen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 Natuurlijk, maar ik bedoel je, dat, dat, dat, dat deden we in het verleden ook. Dan vroeg je uh, 7 euro entreo, of iets dergelijks. Oké, maar ja, dat was dan kostendekkend. Ik ja. bedoel, uh, uh, zo'n kerk moet ook gehuurd worden. Ja, Dit moet tuurlijk. die, de dirigent moet betaald, dat en dat en dat. Mm -hmm. Die hebben altijd kosten, dat weet okay, je. Ja. maar we gaan lekker ja, bezig we gaan zijn. Even terug en, naar, uh, ja, ik hoop de dat het uh, lekker wordt. Uh, is de ja. inloopavond, wanneer is die? Uh, dinsdag uh, 23 maart. Uh, we starten om 8 om, uh, om uur. Uh -huh. En we hopen op een hele goede bezetting die avond. En de leeftijd maakt niet uit? Nee hoor, uh, ik bedoel, het liefste natuurlijk, wat, nou het liefst wat is het liefst, maar uh, jeugd is ook welkom. Jullie, bedoel, jullie willen verjonging? Uh, wij willen echt verjonging hè, en, en die heb je ook nodig. En al die moeilijke termen, bariton, bas en zo, die kan je gewoon niet ja, da nee, ik bedoel, Ja, dat komt vanzelf. Er zijn zoveel mannen hier op Stanford met een hele goede stem. Want als jij een shanty-koor hebt en je daar omheen, nou dat weet je zelf ook wel, Ben. dan, dan hoor je stemmen om je heen en denk je: mm -hmm. verrek joh zit jij hebt een koor? Ja. Nee, ik zing gewoon mee, ja. voor mijn plezier. Ja. Nou, en dat bedoel ik nou met het zingen in een badkamer, want dat doen die kerels daar ook. Dat doe ik ook hoor. Ja. Want als ik even oefenen wil, dan ga ik in die badkamer staan. Dan zeg mevrouw, laat die deur nou even dicht. Dat is wordt niet goed voor jou. En die hond die op kruipend weg. Maar dan gaat het niet. Maar, maar dat is niet erg. Ik bedoel, en, en, en, en, en, zingen, en zingen geeft een stukje vrolijkheid bij de mensen. Ja, dat is mensen. waar, dat is waar. Geeft een stukje emotie, dat ja. hebben we dinsdagavond gezien. En je geeft mensen daar plezier mee. Nou, wat wil je nou nog meer? Heel goed. Niks. Niks. We wensen Niks. jullie uh, heel veel plezier. Uh, en ik wil schrijven. graag nog een keer terugkomen om te vertellen hoe het geweest is. Want het lijkt me zinnig. Nou, misschien sturen we onze live -verslag even Jaap Koper doorheen. Ja. Het zou het leukste zijn als, als Jaap... Als Jaap heeft een uitstekende stem, ja, Maar ja. hij gaat eraan voorbij.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 Lekker om naar te luisteren. Goedemorgen Johan. Goedemorgen. ja, Goedemorgen. ja dat ja. is... Uh... Stichting Klesse Constant Sandvoort. Ja joh, ieder houdt ieder houd van het genre uh, <laughs> ja. wat hij wat wil. Ja. Tuurlijk iedereen vrij, maar uh, ja, uh, ik vertegenwoordig dan het klassieke gedeelte. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. De Adamse ja. muziekkamer Johan. Ja. Ja, heel, een, helemaal op ouderwetse geschreven oh, uh, Ja, hè, ouderwetse met, geschreven, ja. Met, met, met AE en de kamer met een C. En, ja. ja, ja. Nou ja, maar dat wil niet zeggen dat het ouderwetse mensen zijn. We zijn oh, gewoon moderne mensen die prachtige muziek maken. Ja. Maar, ja. ja, maar wel met een hele bijzondere dirigent. Ja. Aan het woord Johan Birepoot, uh, secretaris ja, van, van, de, van, de, van de Stichting Classic Concerts. Is... Ja. Ja, ja. En wij hebben zondag weer een, uh, ons maandelijkse concert in de serie Kerkplein Concert in de ja. protestantse kerk. Ja. Aanvang drie uur zoals gebruikelijk. Ik zeg het nog maar een keer. Een kerk open om half drie, gratis toegang. En de schaalcollector aan het einde. En de schaalcollector. Ik uh, zie jou weer ja. staan samen met Klaas. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat is geweest. <laughs> Dat is geweest. <laughs> Dat is geweest. <laughs> het concept: die Haarlemse muziekkamer, online van André Kaart. Uh, met medewerker van Charlotte en Josephine Stoppelberg. Je zei net, uh, het is heel erg ouderwets geschreven, maar het zijn moderne mensen. Dat klopt.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 ook de Haarlandse Muziekkamer al stappendmater uitgevoerd en dat is ons toen zo goed bevallen en dan kregen we zulke enthousiaste reacties op van de aanwezigen dat we hebben gezegd nou kom, we vragen ze nog een keer en dan gaan we ook... Zij het dan na de pauze, dat wat mater weer aan. Dat is wel 40 minuten hoor. Het is een uh, vrij groot stuk. Mm -hmm. Hoewel het eerste gedeelte van uh, het stuk uh, wel het bekendste is. Uh, dat zul je zo wel horen. Want het, na dit gesprek uh, We komt er een stukje op, op te zenden. Aan de zender. <laughs> nee nee nee Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat nee. <laughs> moet je ook niet doen. Want nee. dan krijgen die, uh, die enthousiastelingen voor die muziek die hier voorgedraaid werd. die houden dat niet vol. Nee, nee ja, maar, maar. Die, die komen ook. Er zijn uh, leden van het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 Zo, so, een beetje de luchting is het is het ja, ja Ja, ja, Nou, hypnotisch het is wat sterk uitgedrukt, maar ja. het neemt je wel mee. Je, je, je, je denkt op dat moment eigenlijk aan niks anders. Alleen je maar zit, aan die, zit aan die helemaal muziek, in die muziek. Ja, en, ja dat, is, dat wordt, wordt heel goed gedaan. Een stukje luisteren. Ja, laten we het toch maar eens doen Ja, dat kan hoor. Ja. Ja, het is heel mooi om naar te luisteren. Ik hoorde inderdaad de Counter wat uh, dat zei jij onder, onder dit uh, stuk van Stabat Mater, de, uitgevoerd door of tenminste het is geschreven door of het stuk is gemaakt door Giovanni Battista Pergolesi. Sí. Sí. <laughs> 26 jaar oud geworden. Je vertelde dat ja, de man ja. uh, heeft TBC en dat was in die periode gewoon uh, ja, daar ging je dood aan. Ja. Ja. aan. Ja. Ja. Uh, Stabat Mater, dat is een heel bijzonder stuk.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 Ja, maar uh, hier gaat hij nog ja, wel mee koor, door, want ja. dit is echt zijn, zijn, zijn, zijn kind, zijn levenswerk. Maar met het Westfries Mannenkoor komt hij hier optreden bij ons in, uh, voor het kerstconcert. Dus in december. Hè. Mm -hmm. En uh, dan neemt hij afscheid van dat koor.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 Echte hele klassieke muziek bezig. Alleen maar. Hè? Want er staat een stuk van Max Reger op. Mm. Ja, die man die heeft in, de, die is in 1958 of zo overleden, geloof ik. Mm. Dus het is dus modern klassiek? Is, nou, het is wel echt klassiek. Ja. Ja, het is wel echt klassiek. Maar ik bedoel, maar het zijn niet allemaal van die oude barok-componisten zoals uit de tijd van uh, Vivaldi en Bach. Uh, die allemaal in 15 zoveel uh, geleefd hebben. Mm. Uh, dat is, dit is weer een ander soort muziek, maar het is ook.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 He, van, van, van Krieg weet ik in ieder geval ja. dat was toch de Finlandia die jij eh, nee eh, dat is Sibelius Sibelius ah, is, ah je zit wel in Scandinavië ja, dus zie je Die oh, gaat wel, wel mooi. <laughs> ik zit ik zit nee, op de plank slaan maar wat maakt mij er nou uit maar je de, hebt bijvoorbeeld Morgan de uit de Perkinsuite ja. dat is van ja, Krieg ja, nou joh dat dan, is prachtig ik haal dat weer door elkaar ja, zit, zo zit, romantisch als wat ja. en dat zijn deze twee melodieën ongetwijfeld ook dus het wordt gewoon weer een hartstikke mooi concert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 Ja, sommige mensen die komen daar niet voor. Maar anderen zitten daar vol op Rijkhalsen. de constant, ja, ja, precies. Ja. Die zijn zelf, spelen die piano vaak. En die willen dat wel eens tot zich nemen. Ja, over okay. muziekpaviljoenen gesproken...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 En uh, men weet dat wij om drie uur gaan beginnen. Ja. Dus dan gaan, de, dan gaan de versterkers een uh, beetje zacht. Ja, want er, <laughs> ja, er, gaat geen, er gaat geen doek overheen. En dat is zo heel zoals de papagaaien Dat zijn jouw woorden hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ja. ik weet het ja. ja. Nee, ja. Dat, uh, dat gebeurt niet. Nee, maar we kunnen naast elkaar bestaan, hoor, makkelijk. Ja hoor, ja, nou. zeker weten. Ja. Even voor ja. alle duidelijkheid. Aanstaande zondag, half drie, kerk open. Drie uur, aanvang, concert. En gratis toegang. Uiteraard. Met alleen een collecte na afloop. Maar dat is weer voor een goed doel. Want dan gaan we de uh, toiletvoorzieningen voor uitbreiden bij de kerk. Nou, Dat ja. is ook Helemaal belangrijk. Niet ja, dat is heel belangrijk. Ja, zo is dat. Goed, dankjewel Johan. Graag gedaan, dan. Heren. Yeah. What up, this is Dr. Dre. De party's going on. <laughs> Thank God, it's Friday. So get up, get a move on, and get your groove on It's the D.R.E., the spectacular In a party, I go for your neck, so call me blackmula As I train, the niggas juggle the vein And maintain, the blood bloodstain, So don't complain, just chill Listen to the beats I spill Keeping it real, enables me to make another meal Still, niggas run up and try to kill it real, But get popped like a pimple So call me clearance till I wipe niggas Off the face of the earth since birth I've been a bad nigga Now let me tell you what I'm worth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 Six, seven, eight for death, bro Mad niggas bout to feel the full effect Of intellect so I can collect respect Bust a check Now I'm fin to get into my mintu And take care of this business I need to attend to Cause my rich do And this rap shit's my meal ticket So you goddamn right, I'ma kick it Or get evicted I bring talent like Stephen King, a black Casanova running niggas over like Chris Payne. When I rock the spot, put the flavor I got. I get plenty of ass, so call me an astronaut as I blast past another nigga's ass. I thought he was strong, but I smoke him like grass, just like teaching the charm. When I float, niggas know it's time to take a hike. 'Cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got grimes to keep you enchanted, produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted. So check the flavor that I'm bringing, the motherfucking Dre. I keep them up. Shit as if I was a mayor But I ain't no politician No competition Sending all opposition To see a mortician I'm up front Never in the backdrop Step on stage and get faded Just like a flat top Your rhyme sounds Like your bottom And stop and go Drake came to wax you So just call me Mop and glow Mini fly too to, But just can't rock with I'm 6'1 225 a pure chocolate Your chances is To jack and me A Slim G Cause I rock from summer To Santa Comes down the chimney Ho, ho, ho As I continue to flow Cause yo, I'm just a fly Nick Lowe So, check the flavor that I'm bringing The motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing Yeah oh, I keep they motherfucking heads ringing That ass get on down. For the one nine you nine to the nickel. Down. So all you motherfuckers out there trying down. to get with this, don't even try. You couldn't see us through binoculars. Get on Just on down. I, uh, I know you're bobbing your head, 'cause I can see it. I know you're bobbing your head, 'cause I can see You can't see me. <laughs> yeah. yeah.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 Van, uh, van deze ruige herrie. Uh, gaan we gewoon lekker over, gaan uh, gaan naar naar lekker over Zandvoorts, uh, de Zandvoortse fietsen. De buitenlucht in. De buitenlucht in. Hij is er weer hoor. Aangeschoven is uh, Stefan van der Pol, projectleider of hoofd van... Uh, Sportservice Heemstede de radio nog roepen. Uh, we, <grijpje> weten, ook we weten niet R -R wat precies he. is. Maar zo, hij zo, hij zo. is van de sportservice Heemstede Zandvoort. En eigenlijk komt het natuurlijk van Sportservice Noord-Holland af. Klopt. Voor uitgeschoven post. Uh, de gemeente Zandvoort fietst mee voor een wereldrecord. Ja.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 die ja, zijn laagdrempelig. Nou, dus meerdere mensen uh, bij elkaar zetten. En te zeggen, nou zeg maar één onderwerp in het midden te gooien. En te zeggen, nou wat kan jij ervoor betekenen? Wat kan jij ervoor betekenen? En wat kan jij ervoor betekenen? En hoe kunnen we samen dat uh, project zo, uh, zo goed mogelijk vormgeven? Heb je uh, voorbeelden van projecten die, die opgestart zijn buitengallen? Nou, we zijn er op dit moment dus nog druk mee bezig om dat op te zetten. Dus en min of meer de Zandvoort Circuit is de is de start. Mm -hmm. um, we hebben al wel een keer een bijeenkomst gehad met een aantal organisaties die in het Zandvoort Actief...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 Wordt er heel veel van dat soort zijn boeknummers... Uh. Wordt, uh, ja, word, dat klopt. Ik zie je wel voorbij komen. Veel gedaan aan projecten. Ja. En eigenlijk heel veel. Ja. Hoeveel pik je daar nou uit voor Zandvoort? Nou ja... Want je kan natuurlijk wel zeggen... Uh, Zandvoort beweegt, maar je moet ja. het ook nog later bewegen. Ja, klopt. Hoeveel je eruitpikt van het NISB...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 Ik hoop het. Ja, dat is wel het uh, toonbeeld van uh, een beetje de dan 30 minuten fietsen. Ja, ja, minuten fietsen ja, hij, ja. hij is tenslotte wijkagent centrum, dus we willen hem toch zeker wel. Zien hem graag in zijn korte broek voor de Gruybaert fietsen. Ja, ja, ja. En ik ja, ja. denk heel veel dames ook. Ja. Maar het is, het, is, het, is, uh, ja. het is Dus wel. Henk, als je zit te luisteren, nou, Stefan heeft je al in de favorietenrol gedrukt, dus, uh. wel belangrijk kom op tijd, want er moet natuurlijk uh, bij, zeker bij veel fietsers, moet een normale start kunnen worden. Ja. Er moet ook een beetje geteld kunnen worden, want daar ja. gaat het slot om. Ja. Anders kom je nooit aan die miljoen. Ik heb trouwens uh, landelijk gezien dat er heel veel uh, mm -hmm. mensen meedoen al. Ja, klopt. Dus het enthousiasme is niet alleen in Zandvoort uh, Nee, door heel Nederland lopen de acties en door heel ja. Nederland worden pogingen gedaan om mensen op de fiets te krijgen. En, um, uh, ja, en, en dat, het valt ook samen met bijvoorbeeld een knooppuntenroute die op dit moment uh, ja. gaat lopen ja, gezien, ook in, uh, in Zandvoort en omgeving. Ja, ja. En die officiële opening is ook op de dag van heel Nederland fiets. Alleen vindt die plaats in... Uh...